8 uur, Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. De vrouwen in de autobranche zijn zeldzaam, maar dat moet veranderen. En de agent die in 2016 in de Verenigde Staten een zwarte man doodschoot, is ontslagen. Meer dan overal in het nieuws. Het gebeurde in de stad Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisiana. Een tweede agent is geschorst. De twee witte mannen hebben zich volgens de politie niet aan de regels gehouden. Hoewel de man die werd doodgeschoten, Elton Sterling, achteraf een wapen bleek te hebben. De aanhouding van Sterling werd gefilmd door een omstander. De beelden werden op internet gezet. Duizenden mensen gingen daarna uit protest de straat op.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 In de ambassade van Cameroen in Den Haag woedt een grote brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Niemand is gewond geraakt. Naast gelegen panden zijn ontruimd. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast op de benedenverdieping en breidde zich uit naar boven gelegen verdiepingen. Plafonds en wanden moesten worden verwijderd om bij de brandhaar te komen. De brand is volgens de brandweer moeilijk te blussen omdat het een oud pand is. VN-secretaris generaal Guterres wil een onderzoek naar het geweld op de Gazastrook gisteren. Bij een Palestijns protest kwamen zeker 15 mensen om het leven en raakten talloze mensen gewond. De meeste slachtoffers vielen door geweervuur van Israël. Guterres riep alle betrokkenen op om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Geert Wilders wil dat het hoger beroep in de minder Marokkaanse zaak wordt uitgesteld, meldt de Telegraaf.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 Het weer, in het noorden nog wat regen of motregen, maar vanuit het zuiden wordt het droog... en vooral in het zuidoosten schijnt soms de zon. komen ook buien voor en het wordt vanmiddag 8 tot 12 graden. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Hebben we file, zelfs op uh, Stille Zaterdag? Uh, ja, en een flinke ook, uh, Mark. Op de A4 richting Amsterdam is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp is maar één rijstrook open. Is een wagen van Rijkswaterstaat aangereden door een uh, beschonken bestuurder. Afhandeling gaat heel lang duren. De vertraging is nu al bijna een uur. Als je van Den Haag naar Amsterdam wil, kan je het beste omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. En in het zuiden is er een ongeluk gebeurd op de A67, Antwerpen-Eindhoven. Tussen Hapert en De Hocht is de weg dicht door een gekantelde vrachtwagen. Je kan omrijden via de omleidingsroutes U27 en U48. Laten we het eens hebben over leasen. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand is natuurlijk helemaal top. Maar wat nou als dat ook nog eens heel voordelig kan?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 alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Gewandhausorchester Leipzig en Andris Nelsons. Met Tchaikovsky's Pathetique op 25 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl Heb jij een Volkswagen die al wat langer meegaat? Dan heb je nu echt alle reden om voor onderhoud naar de Volkswagen-dealer te gaan.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 Autoverkopers, bijvoorbeeld het gladde type dat je platbombardeert met technische details... of juist eentje die je eigenlijk helemaal geen zin heeft om het erover te hebben. Autobranche heeft er genoeg van en is nu hard op zoek naar vrouwen voor in de showroom. Maar het lukt niet. Vrouwen solliciteren niet op de functie van autoverkoper. Tijd voor actie vonden ze bijvoorbeeld bij Opel. Daar verzonnen ze een list om toch vrouwen in de verkoop te krijgen. Jeroen Maas van Opel, goedemorgen. Goedemorgen. Is het gelukt? Uh, ja, dat is bepaald uh, wel gelukt. Uh, wij hebben uh, um, ja, een ludieke actie gelanceerd, maar wel zeker met een, met een serieuze ondertoon. Het, uh, we hebben een uh, fictief bedrijf uh, genaamd Jade uh, in het leven geroepen... met uh, lifestyle, uh, design, look and feel. Daarvoor hebben we een, een facturentekst uh, opgesteld... En we hebben exact dezelfde vacature tekst vanuit ons merk Opel neergezet. Die hebben we beide geplaatst via diverse kanalen. En uh, ja, wat wij al verwachten bleek inderdaad waar. Op de vacature van Jade reageerde... 41 vrouwen en 15 mannen. En op die van Opel 76 mannen en 8 vrouwen. Zo. Nou, dat geeft wel precies aan wat het probleem is. Vrouwen solliciteren maar mondjesmaat op, uh, op de functie van autoverkoper. En hoe reageerden ze dan als bleek dat het, dat het gewoon om een automerk ging? Uh, buitengewoon uh, sportief, verrast ja. zeker. Uh, maar positief. En, uh, en, en ik moet zeggen dat, uh, dat we met, uh, inmiddels met 7 vrouwen uh, in gesprek zijn... Om, om de functies die we op dit moment bij de dealers hebben. Het gaat om 15 functies bij 10 dealerbedrijven om die in te vullen. Waarom is het, het zo belangrijk? Het ons Waarom is het zo belangrijk voor jullie dat er ook vrouwen in de showroom staan? Nou, sowieso als je, als je nu kijkt hoe het uh, gesteld is. Uh, bij Opel is uh, niet meer dan 4% van de verkopers vrouw. Nou, dat is natuurlijk geen, uh, geen afspiegeling van hoe, hoe het vandaag de dag op de arbeidsmarkt is gesteld. We willen ook meer diversiteit op de, op de showroomvloer. En daarnaast is het, uh, is het ook zo dat, uh, dat de klant van, uh, van vandaag... met een andere verwachting de showroom uh, inkomt. Een andere en verwachting? En volledig blanco bij wijze van spreken binnenkwam. Yeah. Is, is hij op dit moment volledig geïnformeerd via online. En uh, ja, is, hij, uh, is hij niet meer op zoek naar heel veel technische details... of andere kenmerken van de auto. Maar is hij gewoon een uh, goed verkoopgesprek... waarin hij uh, uiteindelijk uh, op een goede manier... Geadviseerd wordt, uh, persoonlijk contact, inlevingsvermogen. Nou, dat zijn eigenschappen die uh, zeker ook uh, met, met vrouwen worden geassocieerd. Ook meer vrouwelijke klanten dan vroeger? Ja, zeker. zeker. Ja, dat is in de loop der jaren uh, natuurlijk. Uh, is die verhouding uh, flink veranderd. En uh, ja, ook dat onderschrijft uh, de behoefte om, uh, om dan ook op de, op de verkoopvloer meer vrouwen aan de slag te hebben. Jeroen Maas van Opel, dank u wel. Uh, en niet alleen daar zijn ze op zoek naar vrouwen. De hele autobranche lijkt de vrouw ontdekt te hebben. Ik praat erover door met onze economieredacteur Archiel Prik. Een, een mannenbolwerk was het altijd... dat zich nu dus probeert op te heffen als mannenbolwerk. komt niet vaak voor. Wat is er aan de hand, Archiel? Nou ja, je zou een beetje cynisch kunnen zeggen... Dat, het, uh, dat de mannen ontdekt hebben dat als ze er wat vrouwen bij halen... de omzet uh, sprongen maakt. Uh, maar dat is misschien iets te flauw. Uh, uh, kijk, het is zo wat Jeroen Maas al zei. De helft van de autokopers is inmiddels een vrouw. En sommige vrouwen vinden het gewoon prettiger om door een vrouw geholpen te worden. En dat geldt denk ik ook wel voor mannen. Hè? Want zoals uh, net ook al gezegd werd... de klant is gewoon veranderd. Die, uh, die komt niet meer uh, helemaal zonder enige kennis binnen. Die, die weet al een beetje wat hij wil. En dan wil hij gewoon een serieus gesprek met, met een verkoper hebben... Uh, en ook het aanbod natuurlijk van producten verandert in de showroom. En dan bedoel ik bijvoorbeeld elektrische auto's. En bij Renault hebben ze de ervaring... dat vrouwen eigenlijk veel beter zijn in de verkoop van elektrische auto's. Ja. En dat heeft een beetje te maken met dat je niet alleen een auto verkoopt... maar ook allerlei services en, en dingen daaromheen moet uitleggen... en moet behandelen, zoals een, een, een oplaadpaal, een laadpas, dat soort zaken. Dus ja, op die manier uh, voegen vrouwen iets toe... Maar blijft dat dan beperkt tot de showroom? Hoe zit het eigenlijk in de top, het management? Want daar zitten waarschijnlijk ook nog steeds ja. heel veel mannen op dit moment. Ja, zeker. Dat is absoluut zo. Maar je ziet wel dat um, sommige merken daarmee bezig zijn. Uh, Peugeot bijvoorbeeld, die hebben wereldwijd... Uh, nou ja, de vrouwen die ze dan hebben in het management... hebben ze in kaart gebracht. Die hebben ze verenigd in netwerken. En um, ja, bij allerlei projecten, strategiekeuzes... Uh, worden die netwerken nu ingeschakeld en betrokken in de, in, de, in de besluitvorming. Om op een of andere manier toch uh, een soort ja, vrouwelijke visie... In, in dat autobedrijf ook te krijgen... Uh, nou, kun je je afvragen bij Peugeot of, of, of dat al resulteert ook in benoemingen op hogere plekken. Uh, daar willen ze zich niet, uh, niet over uitlaten. Maar Volvo bijvoorbeeld, die hebben nu als doelstelling dat in 2020, dus over twee jaar, moet uh, ruim een derde van het management moet vrouw zijn. Uh, ook Volkswagen is daarmee bezig. Die hebben natuurlijk dat vreselijke dieselschandaal... achter de rug. Uh -huh. en proberen op allerlei manieren... een wat beter imago te krijgen. En we uh, willen ook graag meer vrouwen in de top. Al ging dat even mis. Die hebben in de raad van bestuur twee jaar geleden een vrouw benoemd die zich juist met dit soort zaken en ook met integriteit in het bedrijf bezig moest gaan houden. Maar die botste op de mannencultuur liet ze later weten toen ze weer buiten stond bij Volkswagen. Dus nou ja goed ook Renault gaat een campagne voeren waarin ze meer aandacht willen hebben voor vrouwen. Dus het, is, het leeft wel in de branche. Het heeft natuurlijk ook met de huidige tijdgeest te maken. Je moet je moet als bedrijf toch iets diverser worden... anders dan uh, ja, wordt dat niet meer gepikt. Agielprik, dank je wel voor je uitleg. Onze economie-redacteur was dat. We gaan naar Den Bosch, want daar is de beschermvrouw teruggekeerd... naar de Sint-Jan, het Maria-beeld... dat liefkozend de zoete lieve vrouw wordt genoemd. Zoals een weekje de stad uit voor onderzoek, verslaggever Roel Het lijkt me of iemand van vlees en bloed gaat... Nou ja, zo wordt er vaak over gesproken. Ja. Een andere bijnaam van het beeld is de zoete moeder. Dat klinkt wel heel erg teder. En uh, zo wordt er ook gedacht, uh, gesproken over, gebeden tot dit beeld. Dit stok en stokoude beeld. Het wordt ook uh, omringd door de zorgen van een broederschap... Uh, die opvallend genoeg wordt aangevoerd door een vrouw. Het proost is uh, Monique van Dongen. En uh, ze was er net bij toen het beeld hier weer verwelkomd werd... Met gezang. Het, het is net alsof uh, het een goede kennis, om niet te zeggen, een familielid is. Nou, ze is ook wel heel erg bekend en heel dierbaar. En ik denk dat uh, ik ook opgevoed ben, ben... helemaal in de stijl van dat je even langs ging om haar te groeten. En, uh... Maar waar zit hem dat in? Waar, die liefde voor een beeld, voor dit beeld? Ja, het is natuurlijk een beeld wat vertegenwoordigt de moeder van God. Een beetje dichterbij. Zij is mens... En dat is toch in de hele wereld van de godsdienst, het katholicisme en God, is dat een, een, toch wat, wat een beeld wat je kunt, naar kunt kijken? Het is visualiseerd, een stukje. Benaderbaar en dichtbij. Precies, precies ja, precies. Ja. Het, is, het is makkelijker. Je kijkt nader. Je hebt bepaalde affiniteit natuurlijk met, met het beeld. En zij vertegenwoordigt Maria. Dat is, dat is, het, is, het is maar een beeld. Maar het is wel voor een bos een heel bijzonder beeld. Ja, en, en daarom was het even schrikken dat ze een weekje van huis moest naar Maastricht. voor een cosmetische operatie. De neus is een beetje opgepoetst. Die was beroed van alle wieren ook die hier is gebrand. En er is een rundjefoto gemaakt van Maria. om te kijken in, in welke staat ze verkeert. En, en ze is nog prima. Nou, Hoewel het beeld al van 1280 dateert. Precies, en dat is natuurlijk geweldig. Uh, toen ik hoorde afgelopen donderdag op mijn vraag van... En nu? Wat nu? Yeah. Uh, want ik was gisteren in, of in Maastricht om eens te kijken. En ja, er was natuurlijk een hele grote geruststelling... toen Arnold Truijende, de restaurateur, zei... Uh, het prima, het kan gewoon zo doorgaan. Wees voorzichtig. Maar het mag gewoon de Sint-Jan. Het is een koude Sint-Jan zonder centrale verwarming. Dat is helemaal geen probleem. Nee. En uh, wat, er is een heleboel hersteld. Het kan weer een hele tijd mee. We hebben ook het idee van het kan deze eeuw weer door. En... Uh, goed voorzichtig zijn natuurlijk met de uh, manier van behandelen... omdat wij het beeld natuurlijk verkleden. Het krijgt iedere keer een andere mantel uh, een paar keer per jaar. En we nemen haar graag mee op beetocht, de B-weg, door de stad, eens per jaar. Ja, het is solide eikenhout is ze, hè? En Op die rundjefoto zag je ook de middeleeuwse spijkers... die erin geslagen waren om de onderdelen aan elkaar te houden. Uh, ze kan nu dus weer misschien wel eeuwen mee... Uh, tot, tot, groot, tot groot vreugde van de bossenaren en van heel Brabant. Eigenlijk mensen van ver weg omdat er zeker in de meimaand, want dat is de Maria-maand... Een, een enorme pelgrimage op gang komt. Klopt, het is uh, uh, heel fijn dat we het echte beeld mee kunnen nemen. Uh, door de 3D-opname is het natuurlijk mogelijk om een replica te maken. Dat hebben we ook gedaan, kleine replicaatjes... om die te gaan ondersteunen financieel. Maar het is niet de intentie. Het is nee, niet de, intentie. De, de echte Maria die zal hier nog uh, tot in lengte vandaag worden vereerd. Dank u wel. De zoete lieve vrouw is terug in Den Bosch. Kijken weer wat de andere media melden, Lieselot. De Rotterdamse Centraal Station hoort bij de wereldtop. Is tenminste de conclusie van het ontwerpbureau Arcades in het AD. De twintig grootste stations in de wereld... werden met elkaar vergeleken in het onderzoek. En Rotterdam staat op de vijfde plaats... van beste treinstations ter wereld. Alleen wereldsteden als New York en Parijs... streven de Maastad voorbij. Rotterdam wordt vooral geprezen om de overstapmogelijkheden... en omdat het station goed past in de omgeving. Criminelen zullen in de toekomst niet snel meer kroongetuigen willen worden... zeggen drie deskundigen in de Volkskrant. Ze reageren op de liquidatie donderdag van een familielid... van de kroongetuige Nabil B. in de Mokro War. Zo zegt advocaat Sander Jansen... dat potentiële kroongetuigen voortaan wel twee keer nadenken. Dit zal bij mensen in hun hoofd gaan zitten... en dat is precies de bedoeling van degene die erachter zitten, zegt hij. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn politieke carrière. De partijleider van de Haagse partij Groep de Mos, Richard de Mos... in de Telegraaf vertelt hij dat ze hem klein probeerden te krijgen... met beledigende opmerkingen zoals Clown en Gekke Gerrit. De Mos wist met zijn partij een grote overwinning te behalen... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Met acht zetels is hij de grootste partij in Den Haag geworden. En volgens de Mos heeft hij zijn overwinning te danken... aan goed luisteren naar de mensen op straat. En hij kreeg dan wel die naam, maar hij maakte het ook wel gebruik van. En juist door daar grappig op te reageren heeft hij waarschijnlijk nu zoveel stemmen getrokken. Freed Blondie met Joey. Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland... lopen een verhoogd risico op seksuele intimidatie in hun werkomgeving. Aangifte doen deze vrouwen, maar zelden blijkt het onderzoek van Fair Work. Deze organisatie komt op voor de belangen van arbeidsmigranten in Nederland. Verslaggever Nicole de Vever sprak slachtoffer Linda... die op het werk werd lastiggevallen door haar baas. Is dat het niet. Hij vroeg me of werken belangrijk was voor mij. Ik zei ja. Toen zei hij: Kom, ik wil je wat laten zien. We liepen weg. Ik dacht dat hij me een andere werkplek wilde laten zien. En Toen, toen werd ik door hem daar verkracht. Ik ging naar een andere werkplek en hij me daar zag. Ik werd door hem de man zei dat hij wist waar haar moeder woonde... en dus durfde Linda niet naar de politie. Vier of vijf collega's is hetzelfde overkomen bij hetzelfde bureau, zegt ze. Francine Winsemius van Fairwork Work legt eerder uit in deze uitzending... dat de zaak Linda niet op zichzelf staat. Verwerk krijgt al al jaren signalen van uh, Poolse vrouwen... dat ze uh, slachtoffer worden op hun werk van seksuele uh, intimidatie. En dat, dat is dan een onderdeel vaak van, van de arbeidsuitbuiting. Uh, de, eigenlijk is er nog geen onderzoek gedaan naar de, de totale omvang... van het probleem onder vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland... We weten in ieder geval dat de vrouwen die in beeld komen... eigenlijk het topje van de ijsberg uh, zijn. En uh, op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met uh, twee uh, zaken... van intimidatie van groepen Poolse vrouwen... Uh, in de Nederlandse voedselindustrie. En, de, en wat voor zaken gaan? Want hier ging het om verkrachting hè, bij Linda. Um, maar Dat zal niet in alle gevallen zo zijn. De, de, de seksuele intimidatie is natuurlijk heel breed. Ja, dat, uh, in het uh, onderzoek varieert dat van, van uh, opmerkingen, seksueel getinte opmerkingen. Uh, en dat gaat dan uh, ook van uh, ongewenst aanraken en knuffelen tot ja, poging tot verkrachting en ook verkrachting. Hoe komt het volgens, de... volgens u dat deze vrouwen er niet over praten? Um, ja, dat zijn eigenlijk uh, twee dingen. Uh, in de reportage werd het we ook al genoemd. hun kwetsbare positie, ze zijn afhankelijk van het werk. Ze hebben bijvoorbeeld een uh, nul-urencontract. En uh, je moet uh, lief zijn uh, voor je voorman om uh, genoeg uren te maken. En dat kan bijvoorbeeld zijn een kopje koffie met hem drinken... maar dat kan ook zijn dat je met hem uh, naar bed moet... En het, het andere uh, belangrijke uh, reden hiervoor is... dat de Poolse maatschappij en, uh, thuis, uh, op school, in de kerk... vrouwen leert om, om uh, opofferend te zijn... Uh, niet problematisch zich te gedragen, onbedanig uh, te doen. En, en mannen daarentegen worden gezien als, als het slechte geslacht... en die worden gedreven door ja, uh, instinct en, en agressie... En dat kan, kan leiden, uh, als je er zo over denkt, tot uh, rechtvaardiging van, van het gedrag van daders. En ook uh, tot het idee dat de slachtoffers misschien zelf verantwoordelijk zouden zijn voor seksuele intimidatie. Want dat merkt ook in gesprekken met hen, dat ze het ook zelfs bij zichzelf zoeken. Ja, ja ze trekken zichzelf uh, heel vaak in twijfel en uh, houden daarom hun mond. Nu hebben een aantal in ieder geval dat stilzwijgen doorbroken. Hoe bent u te werk gegaan? We hebben gewerkt met een, een Poolse onderzoekster. Uh, en die heeft met uh, de kennis die wij opgebouwd hebben en heel veel voorzichtigheid uh, contact gelegd met een groep vrouwen en hun uh, vertrouwen gewonnen. En uiteindelijk hebben een aantal vrouwen uh, heel uitgebreid het verhaal met haar gedeeld. En zij zijn dus representatief voor een veel grotere groep. En wat kunt u daar nu verder mee? We willen er nou uh, de boer op met uh, dit onderzoek... Uh, om uh, werkgevers er nadrukkelijk op te wijzen dat zij wettelijk verplicht zijn... om uh, de medewerkers in hun bedrijf te beschermen tegen dit soort dingen. Uh, en dat ze ook voor moeten zorgen dat als slachtoffers dit probleem aankaarten... dat ze niet bang hoeven te zijn om ontslagen te worden. En verder denken we dat er een, een netwerk moet gecreëerd worden... van, van allerlei instellingen en, en organisaties... Uh, die werken uh, voor slachtoffers van seksuele intimidatie... en dat zij ervoor kunnen zorgen dat er ook hulp wordt aangeboden... en, en, en bewustwording over dit uh, probleem in een andere taal dan de Nederlandse taal. En aangifte doen? Nou, zover uh, zijn we denk ik nog niet. Maar dat lijkt me wel heel verstandig uh, hm. om dit probleem op de kaart te zetten. Nou, vooral ook omdat je daar ook weer uh, volgende incidenten hopelijk dan voorkomt. Ja, precies. Uh, wat, wat voor, wat op dit moment uh, proberen we het op te, leiden, uh, op te lossen binnen de bedrijven. Omdat vrouwen vaak niet bereid zijn om aangifte te doen. Tot slot ga, ga, gaat het hier de nu alleen om Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten. Maar ik kan me voorstellen dat, dat ook uit andere landen dit probleem voorkomt. Ja, we hebben ons nu op de Poolse vrouwen gericht... maar we denken dat dit ook gewoon geldt voor uh, andere Oost-Europese migrantenvrouwen... met een vergelijkbare culturele achtergrond. En we denken ook uh, dat de taalbarrière waar het uh, veel over gaat in het, uh, in het onderzoek... Die, ja, die geldt natuurlijk ook voor andere groepen migranten. En dan hebben we het natuurlijk over zowel vrouwen als mannen. Francine Winsemius van Fair Work was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Vanmiddag om half vijf demonstreert de gemeenschap van Catalanen in Nederland voor het Vredespaleis. Voorzitter van de Nederlandse tak van Assemblea Nacional Catalana is Miguel Marzabal Galano. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom gaan jullie vanmiddag demonstreren? Nou, omdat uh, Spanje uh, heel akelig bezig is met uh, allerlei politici gevangen te zetten en allerlei fundamentele uh, rechten van de mens te schenden. En, en daarom gaan jullie bij het Vredespaleis staan... want jullie willen dat er internationaal iets gebeurt? Nou, wij willen in ieder geval dat Europa en ook Nederland... zich uiten en uh, maatregelen treffen. Zoals zij dat doen, ook met Polen of Turkije... als die landen buiten hun boekje uh, gaan. Wat zou moeten gebeuren volgens u? Nou, in ieder geval dat, dat er diplomatieke maatregelen worden getroffen, hè, waarschuwingen, eh, dat, dat dit niet kan. Hè, want Spanje is uh, op dit moment bezig met Catalaanse met, uh, politici uh, naar de rechter te, te slepen met, met valse beschuldigingen van uh, gewelddadige uh, activiteiten die ze nooit verricht hebben. En dat doen ze omdat dat de enige manier is om die mensen in de gevangenis te zetten met crimineel recht, met strafrecht. Maar tot nu toe wordt het wel door de, door de internationale gemeenschap gezien... als een binnenlandse aangelegenheid. Ja, en gek genoeg doen ze dat dus niet als Polen of Turkije... dat dat soort dingen doet. Ja. Dan zien ze dat niet als een uh, binnenlandse aangelegenheid. Dus u vindt dat vreemd, hè, dat nu Poets de Mond ook nog is gearresteerd... en wellicht wordt uitgeleverd? Ja, dat, dat, dat is een beetje krankzinnig. Want uh, ik bedoel, hij heeft helemaal niks gewelddadigs gedaan, die man... Miguel Galano, dank u wel. Vanmiddag dus bij het Vredespaleis met het ANC, de Nederlandse tak daarvan. En Amsterdam vindt vandaag het deputantebal plaats. Nieuwe jonge schrijvers kunnen daar speeddaten... met schrijvers, redacteuren en anderen uit de literaire wereld. En Pop en Paradiso bestaat 50 jaar en dat wordt het hele weekend gevierd. Vanavond blikt Winfried Baaiens met onder andere Rick de Leeuw... en Candy Dulfer terug op de popgeschiedenis van 50 jaar. 50 jaar Paradiso is ook een overzicht van de geschiedenis van Nederland. Dat zien we ook in het programma vanavond. Het begon als hippieheiligdom. Uh, ja, de hippies mochten daar doen wat ze wilden. En dat gebeurde ook. Daar hebben we prachtige beelden van. En dat veranderde eigenlijk behoorlijk snel in een heel andere plek. Namelijk een donker punkhol. Uh, ja, een heel andere protestbeweging. agressiever, energieker. Um, uh, de Hells Angels speelden een zeer opmerkelijke rol... in de geschiedenis van Paradiso. Ooit een jongerenclub, die Hells Angels... gesubsidieerd door de gemeente. Maar ze terroriseerden al snel... alles wat er gebeurde daar in Paradiso. En verder natuurlijk... Ongelooflijk veel muziek. De Stones, Nirvana. We hebben zelfs een beetje van Prince, Elvis Costello. Nou ja, de hele avond op NPO 2, volop hoogtepunten Paradiso. Winfried Bruy is normaal nu te horen. En nu dus vandaag vanavond en ook nog eens te zien om half negen op NPO 2. Dat was het. Zometeen Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij, Maar is natuurlijk het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Heel fijn weekend nog.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 NPO Radio 1, het NOS Journaal. Kinderrechtenactiviste Malala heeft voor het eerst sinds de aanslag op haar leven in 2012 een bezoek gebracht aan haar geboortestad Mingora in Pakistan. De Nobelprijswinnares kwam onder zware beveiliging met haar ouders per helikopter naar de stad. Volgens haar oom bezocht ze onder meer haar ouderlijk huis en ze zal een school bezoeken die onlangs is geopend door haar stichting.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 Geert Wilders wil dat het hoger beroep in de minder Marokkaanse zaak wordt uitgesteld, meldt de Telegraaf. Wilders en zijn advocaat willen eerst afwachten of D66-leider Pechtold wordt vervolgd voor een uitspraak over Russen. Pechtold had gezegd dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn eigen fouten rechtzet. En Wilders vindt dat hun zaken vergelijkbaar zijn. VN-secretaris-generaal Guterres wil een onderzoek naar het geweld in de Gazastrook gisteren. Bij een Palestijns protest kwamen zeker 15 mensen om en raakten veel mensen gewond. De meeste slachtoffers vielen door geweervuur van Israël. Het weer. Vanochtend geregeld zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en dan kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 7 graden op de wadden en 12 in het zuiden en oosten.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 deze stille zaterdag, maar wij gaan toch een hele hoop praten, vrees ik. Om 9 uur, dan komt uh, de Kees, mag ik wel zeggen, Kees Boman. Hij gaat het hebben over die sleepwet, wat moet daar nu mee gebeuren? En we moeten aan de warmtepomp. We moeten zo snel mogelijk van die cv-ketels af, maar kan dat allemaal wel? In Rome gaan de gevangenen nu het vuil opruimen. En als laatste gast dat uur, de jonge topwetenschapper Angelique Kramer. Die heeft een boodschap. Om 10 uur, dan komt Jan Leijden, die nu ook in boekvorm verslag heeft gedaan... van zijn zoektocht naar Allah in Europa. Nanoek Leopold, cineaste, maakte furoren op het filmfestival in Berlijn... met haar nieuwste film Cobain. Dan komt Jeroen Vullings, die bespreekt boeken. Onder andere het boek van Maarten Hart over Johan Sebastiaan Bach. En het ABC, of het ABC van Stephen Hawking. Govert Schilling en Martijn van Kalmthout sloegen de handen ineen... en maakten een heel mooi, handzaam boekje... over dit fenomeen dat vandaag herdacht wordt in de... dus uh, het? En de Denkingsdienst in ieder geval. Waar is die ook alweer? Ja, in Londen. Maar uh, ik weet dat die bijgezet wordt in Westminster Abbey. Ja, daar, daar is volgens mij ook die dienst. Terwijl die en een agnost was. Nou ja, goed, we horen het allemaal zo meteen. Uh, straks horen we ook uh, of er misschien behalve dood of levend status vermist moet komen. Maar we gaan eerst... Uh, Pief, paf poefen. Nou, eergisteren werd in Amsterdam-Noord... de 41-jarige Redouan Bakali doodgeschoten. Dat is de broer van de kroongetuige Nabil Bakali... in het proces over de zogenoemde Mokro-oorlog. Je zou kunnen zeggen... weer een onschuldig slachtoffer in het geweld... van deze nieuwe generatie criminelen. Een nieuwe fase misschien. We gaan het even overleggen met uh, via de lijn... misdaadjournalist Wouter Louwmans... die een paar jaar geleden het boek Mokro Mafia schreef. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit inderdaad een nieuwe fase? Als buitenstaande krijg je het gevoel van wel. Uh, ja, want het is nog niet eerder voorgekomen... Uh, dat familie van een getuige, dus echt onschuldige familie... Uh, is geliquideerd. En aan de andere kant denk ik, ja... Uh, sinds 2000, uh, eind 2012 uh, uh, uh, we hebben we al heel veel van dit soort nieuwe dieptepunten gezien. Uh, we hebben gezien dat er een, uh, een moeder voor de ogen van de kinderen is... Doodgeschoten. We hebben gezien dat er verschismoorden zijn geweest... waarbij uh, zelfs een tram in Amsterdam ook is geraakt... Uh, waar op dat moment passagiers in zaten. We hebben gezien dat er een hoofd voor een shisha-lounge... een afgehaakt hoofd voor een shisha-lounge is neergelegd. Um, we hebben recent gezien dat er uh, gepoogd wordt... om met een helikopter uit de gevangenis te ontsnappen. Vorige week nog maakte justitie bekend dat ze een plan hadden vereideld... waarmee uh, dat, uh, dat een gevangenis... Uh, bevrijd zou worden, terwijl die van de gevangenis... naar de rechtbank getransporteerd zou worden. Dus ja, vertel het me maar, een nieuw dieptepunt. Ja, het is een hele reeks van dieptepunten eigenlijk. Even nog voor de duidelijkheid, de man die nu vermoord is... had werkelijk uh, niets met die criminele wereld te maken, hè? Nee, dat was een meneer die, had, die is in 2006 begonnen bij een beletteringsbedrijf in Amsterdam Noord. om daar uh, gewoon te werken. Dat bedrijf heeft hij in 2012 overgenomen. Ik heb uh, uh, degene gesproken die, die dat proces uh, begeleid heeft. Dat, over, dat overnameproces. En die zei: ja, Dit is een keihard werkende ondernemer. Een, een, een in niks een crimineel. En ja, hij was de eigenaar van het bedrijf in 2012 geworden. En hij, hij werkte keihard, uh, beletterde film. En, uh, en was daar goed in. Uh, uh, en had twee kinderen. Uh, gewoon een huisvader, een hardwerkende ondernemer. Ja, helder. Uh, dan wordt zo'n moord gepleegd. En die gaat als volgt namelijk een sollicitant. Krijgt dus een gesprek met deze man. Gaat dat bedrijf binnen. En schiet hem dan overhoop. Je denkt, ja maar waarom kies je voor zoiets? Het is zo bizar. Uh, het is een... Het is een uh, dat is inderdaad de lezing dat een, dat een sollicitant hem door, uh, door het hoofd heeft geschat. Ja, het is, het, is, het is inderdaad heel ziek. En ik denk wel eens, weet je wel, bij alles van uh, ik sta nergens meer van te kijken. En dan gebeurt er iets. En hier sta ik dan toch wel weer heel erg van te kijken. Nou krijgt zo'n uh, kroongetuige uh, bescherming. Maar je zou zeggen, die familie krijgt ook bescherming. Had deze man bescherming? Ze hebben het hem aangeboden uh, en hij heeft uh, gezegd van: 'Nou ja, ik ik hoef niet, uh, ik wil niet beschermd worden' en ik begrijp dat. Want als jouw broer of jouw zus uh, uh, zich heel diep in de nesten werkt al jaren... maar jij hebt daar niks mee te maken... en op een dag staat justitie bij jou op de stoep... en die zegt uh, uh, bijvoorbeeld mevrouw van der Weij... Uh, ja, het is heel vervelend, maar uw broer is kroongetuige geworden. Komt u even mee, uh, de, uw baan kunt u opzeggen... en uh, u gaat uh, nu ergens uh, op een geheime locatie uh, verder leven. Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt... ja, maar hou, wacht eens even, ik heb daar helemaal niks mee te maken... Um, ik, uh, ik, ik, ik wil dat niet, ik doe dat niet. Nee, maar ik zou het misschien wel fijn vinden... als er een paar mensen in de buurt bleven om een oogje in het zeil te houden. Dat is ook wel gebeurd, maar uh, de, ja, de, kennelijk is toch... Uh, er is niet een soort permanente bewaking uh, geweest, nee, dat klopt. Wouter, uh, er zijn kennelijk, tenminste, dat heeft de politie... volgens mij zelf bekendgemaakt, beelden gemaakt... van de beveiligingscamera van het bedrijf. Waarom worden er niet vrijgegeven eigenlijk? Dat begrijp ik ook niet. Je zou zeggen, waarom zet je dat niet gewoon nu in alle media, laat je dat, ja. uh, laat je dat rondgonzen. Ik, ik begrijp de achterliggende motieven daarvan niet. Misschien dat het, uh, en dan, dan ben ik aan het speculeren, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Maar misschien dat het, uh, het team dat deze zaak behandelt gewoon al weet wie het is. En uh, ja, het, het is gissen waarom ze dat niet doen. Ik begrijp het ook niet. Maar dat lijkt eigenlijk de enige logische verklaring, hè? Ja, ik denk wel dat het een besluit is... wat bij, bij de politie of bij justitie is genomen... om dat nu niet te doen, nee. We hebben het net gehad over die uh, kroongetuigenprogramma's... voor familieleden eigenlijk. Is dat doenlijk voor het Nederlandse apparaat? Als je inderdaad gewoon... want er schijnt gisteren, uh, volgens de beelden in het journaal enzovoort... een hele familie geëvacueerd te zijn in uh, Den Haag. Ja, uh, ik denk uh, dat is, uh, dat is uh, iemand die bij uh, KPMG werkt... Uh, ja, is dat doenlijk? Ja, het leek mij niet onverstandig in elk geval om die uh, familie nu in veiligheid te brengen. Nu toch blijkt dat, um, dat er in elk geval niet voor, voor wordt teruggedeinsd om ook familie uh, om te brengen. Maar zijn daar, ja. zijn daar uh, voldoende mensen voor? Want ik begreep al dat bij de bewaking van twee journalisten het al een drama was om dat uh, bemand te krijgen. Nee, daar zijn niet genoeg mensen voor. Dat de, en dat maakt het ook gewoon zo moeilijk om dit te doen. Want kijk, stel nou... Um, uh, die man moet weer terug naar zijn werk. Uh, wat ga je dan doen? Ga je daarnaast zitten? In een broodjezaak? Ik weet het niet. Het is de, de impact van zo'n kroongetuigen. En dat heeft zich nu als een soort olievlek is, zich dat aan het verspreiden. Weet je wel? Van, ja, en wij dan? En de buren dan van zo iemand? Hoe zit het daarmee? Ja. Ja. En de overburen en uh, mensen twee straten achter. Want het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat de verkeerde wordt doodgeschoten. Snap je? Dus het is een beetje een olievlek die aan het verspreiden is. En dat. Uh, dat uh, ja, dat. Dat maakt het gewoon uh, heel erg ingewikkeld. Aan de andere kant begrijp ik wel dat justitie met zo'n kroongetuigen in zee gaat advocaten zeggen, ja, dat moet je er ook allemaal niet doen. En kijk, nou je, je opent een doos van Pandora, je maakt een pak met het kwaad. Uh, maar ja, aan de andere kant is het ook zo dat je toch wil... Uh, als rechtsstaat, dat, dat uh, criminelen worden opgespoord en berecht. Exact, want uh, waar de keuzes nu gemaakt moeten worden... zijn eigenlijk simpelweg twee opties. Of je stopt inderdaad met zo'n heel krongeduigend programma... omdat het te gevaarlijk en niet te bemannen is... Of ja, de, de andere keuzetje buigt dus voor het geweld. Nou, dat is dus een heel erg duivels dilemma. Wat ja. ga je doen. En want ook, hè, als je zegt nou oké, okay, we stoppen met dat kroongetuigenprogramma. Hoe ga je dat uitleggen als degene uh, over wie die kroongetuigen zou hebben verklaard... nog even uh, bijvoorbeeld zes moorden pleegt? Hoe ga je dat dan uitleggen? Dat, dus je zit klem ook als, als het openbaar ministerie Je zit je gewoon voor een dilemma waarvan je denkt ja, wat, wat moet je daar nou mee maar goed, ik heb begrepen dat hij 26 af, afverklaringen heeft afgelegd... minstens over die moorden in die drugswereld. Klopt dat? Weet je het niet? Ja, het, het, uh, wat ik heb begrepen zijn dat, uh, zijn dat er 26 ja. nu, ja. Uh, er zitten trouwens niet alleen maar Marokkanen in, die mokromafia... Nee, het is, een, het, is een, het is wel overwegend. Deze nieuwe generatie criminelen bestaat sorry, voor het grootste gedeelte uit Marokkanen. Maar daar zitten ook Antillianen, Surinamers en ook Nederlanders lopen daar. Mensen die van origine in Nederland zijn, met Nederlandse ouders en voorouders, die lopen daar ook in rond. Het is een nieuwe generatie criminelen. En het is cocaïnehandel voornamelijk? Uh, ja, deze, deze, al deze excessen zijn wel een soort uitwas van, uh, van de handel in cocaïne. En de gigantische belangen die daarmee gemoeid zijn. Vroeger uh, hadden we de hash-handelaren, uh, nou ja, de hakkelaar, uh, Klaas Bruinsma. Dat soort mensen. Die deden voornamelijk hash. En nu is, uh, uh, is de nieuwe generatie houdt zich eigenlijk voornamelijk bezig met cocaïne. En met alles wat daarbij hoort. Want je moet je voorstellen... Uh, de bedragen die omgaan in uh, uh, cocaïnehandel... zijn vele malen groter dan die in de hashhandel. Ja, de namen die je net noemde... doen een beetje uh, folkloristisch aan uh, de hakkelaar enzovoort. Als je ziet wat er op gebeurt. Het rare is, dit soort verhalen... dat kenden we wel de afgelopen tien jaar... uit Mexico of, of, nou, of, of uh, Colombia. Dit soort tafereelen. Maar nu... Ja, heb je het dus binnen je eigen grenzen. Betekent dat eigenlijk ook dat je langzaam... de kant van een staat aan het opgaan bent? Met alle bedrijfjes, kennelijk in het zuiden des lands... waar synthetische drugs gemaakt worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, ik, ik begrijp dat beleidsmakers daar natuurlijk niet zo, niet zo heel snel aan willen. Hè? Maar um, kijk, als je, als je zegt narco-staat, stel je je eigenlijk voor uh, Colombia, Mexico, waar gewoon uh, politieagenten alleen maar met bivakmutsen over straat kunnen, omdat, alle, uh, omdat hun uh, families worden omgebracht en, uh, en de echte heftige excessen. Maar ik denk wel dat als je alles een beetje in oogschouw neemt. En de politie, uh, onlangs hebben een, aantal, hebben een aantal politiemensen gezegd: van ja, Nederland is een narco narcostaat. En daar bedoelen ze niet mee Nederland is net als Mexico of net als Colombia in de jaren 80 en 90. Nee, het is een soort poldervariant van een staat eigenlijk. En um, uh, denk maar eens aan al die bedreigde uh, burgemeesters uh, die, die, die aan de bel trekken waarbij uh, ze zeggen onze, de politiek en, uh, en het uh, uh, uh, wordt ondermijnd. Snap je? Dat, is wel, dat zijn wel uitwassen die allemaal te maken hebben van belangen in de in te maken hebben met belangen in de drugshandel. En welke richting je opgaat met je justitie en met je opsporingsapparaat... en waarschijnlijk ook met het gevangeniswezen... dat is waarschijnlijk een puur politieke beslissing of niet? Dat denk ik wel, ja. En wat het extra moeilijk maakt... is dat uh, met de moderne te telecommunicatie... is natuurlijk gewoon... Willem Holleder die was in Amsterdam... en die kreeg bij wijze al, van spreken al heimwee... als hij onder uh, de ring A10 uh, door, doorging. Deze jongens, deze nieuwe generatie... die opereert vaak vanuit een ver buitenland... waarbij ze gewoon eigenlijk... een soort van onzichtbaar zijn. Daarbij gebruiken ze... versleutelde telecommunicatie... om hier drugstransporten, uh, maar ook geweld te organiseren. Dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor de politie om dit aan te pakken. Vandaar dat zo'n kroongetuige dus wel uh, op de een of andere manier soela's biedt. En dat het dus uh, echt lastig wordt, want ik begrijp uit de falen dat die kroongetuige dus getuigenissen heeft... over iemand die de opdracht heeft gegeven die in het verre buitenland zit... Hij is op dit moment, degene op, over wie hij opdrachten heeft gegeven, is, op dit moment staat hij op de nationale opsporingslijst. Dat wil dus zeggen dat hij gezocht wordt door justitie en inderdaad, ze weten niet waar hij is en ze vermoeden dat dat uh, in een ver buitenland is. Een, een spiraal, het begin van een spiraal wat je hier ziet, of is dit voorlopig, uh, ja, waarschijnlijk is het onvoorspelbaar, hè? Het is heel onvoorspelbaar, uh, maar zoals ik ook net al zei... elke keer als ik denk van nou, dieper dan dit kan het niet zinken... Uh, dan gebeurt er toch weer wat waarvan je denkt... jeetje, Mina, weet je wel. Uh, en ik vrees, ik hou echt mijn hart vast... dat we dat nog wel een paar keer gaan meemaken. Ja. Heel hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde misdaadjournalist Wouter Lama. Dankjewel. Een naaste die vermist raakt, dat is al onvoorstelbaar verdrietig. Maar wat niet veel mensen zich realiseren, is dat de achterblijvers vaak ook nog financieel in de problemen komen. Vaste lasten, hypotheek, verzekeringen, belasting, loopt allemaal gewoon door. Maar inkomsten drogen op, want de vermiste verschijnt immers niet meer op het werk. Inge de Vries maakte dit mee toen haar vader vermist raakte. En nu maakt ze zich hard voor nieuwe regelingen voor achterblijvers. Op haar initiatief liet het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een onderzoek uitvoeren waar de afgelopen week de resultaten van bekend zijn geworden. Inge de Vries is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen over dat, dat onderzoek. Eerst even je eigen verhaal. In november 2013 raakte je vader vermist en het duurde acht maanden voordat jullie meer duidelijkheid kregen. Weet je, wat is er toen gebeurd? Ja, je wereld is in eerste instantie op je uh, op zijn kop gezet. In eerste instantie krijg je natuurlijk het nieuws dat je vader vermist is. Ja. Uh, ik kreeg dat nieuws toen ik in China zat. Um, Moest je meteen terug? Ja, meteen terug naar Nederland. Uh, zelf zoekacties opzetten. Uiteindelijk hebben we dat uit handen kunnen geven aan de politie... toen hun meer reden zagen om te gaan zoeken. De vermissing werd urgent. Um, dan val je in een soort zwart gat... omdat je zelf niet meer weet wat te doen... en uh, wat je überhaupt kan doen. Want ja, ja je... Je denkt er nooit aan dat dat een optie is dat iemand vermist raakt. Nee. Zeker niet een gezond iemand. En dan dus die financiële problemen daar nog bij, zoals ik net schetste. Ja, en die komen al na een maand om de hoek kijken. Dus dat gaat veel sneller dan dat je verwacht. Want wordt dat salaris zo snel stopgezet? Ja, in ons geval wel. Het werd na een maand uh, was het, uh, geen, uh, geen werk, geen loon. vind ik wel cru. Ja, dat was heel cru voor ons. Het was... Uh, je zit al tot over je oren in de nesten eigenlijk. En je weet al niet waar je het moet zoeken. En toen kwamen er ook de financiële problemen bovenop. Ja, want die uh, belasting die zegt niet uh, uh, van nou, we stoppen maar meteen met innen. Nee. Nee, de belasting gaat, gaat door, door ja. verzekeringen gaan door... abonnementen gaan door, alles gaat door. De hypotheek gaat door. De was, hypotheek gaat door. Waarschijnlijk is dat het meest nijpende of niet? Dat was het grootste probleem, ja, absoluut. En uh, het was de dagtaak eigenlijk om al die financiële uh, uitgaven die we hadden... om die proberen te verlengen, stop te zetten uitstel te krijgen. Dat was echt een dagtaak die we kregen... terwijl we ons wilden richten op het zoeken van mijn vader. En dan ga je die instanties, neem ik aan, uitleggen wat het probleem is. Hoe, ja. wordt, hoe wordt er dan gereageerd? Nou, mevrouw, uw vader... of in ieder geval tegen mijn stiefmoeder werd gezegd... uw man die zal wel tijdelijk in Frankrijk in een hutje in de zon zitten... om even tot zichzelf te komen... Echt hoor? Ja. O onafhankelijk, dus een variant zeg maar op, op dat verhaal. Ja. kreeg je bij alle instanties te horen. Ja, meestal wel. Nou ja, het gebeurt natuurlijk ook vaak dat iemand even, even weg is. Ja. Maar wanneer gaan ze het serieus nemen dan? Nou? Na hoeveel maanden? Ja, heel verschillend. Maar hun willen hun geld hebben. En we hebben ja. van heel veel instanties vrij weinig begrip gekregen. Op niet geslachtofferhulp. Slachtofferhulp was op dat moment nog niet in beeld. Omdat okay. op dat moment uh, deed het Rode Kruis het nog. En dat werd net overgenomen door slachtofferhulp. Dus er was op dat moment eigenlijk ja. geen hulp voor ons om dat uh, te begeleiden. En daar heb ik me ook heel erg voor ingezet dat dat wel meer kwam. Ja. Uiteindelijk uh, is er duidelijk geworden wat er met je vader gebeurd was. Hè? Ja. Want, nou zeg maar. Ja, mijn vader bleek uiteindelijk suicide te hebben gepleegd. Dat weet je zeker? Ja, dat weten we zeker. Want er is wel een brief of zo gevonden? Nee, er is niks gevonden. Um, maar uiteindelijk heeft stichting niet Zoekonde... die heeft mijn vader gevonden uh, in het water... en na het adoptie en onderzoek van de politie is gebleken... dat het om een suicide is gegaan. Ja. Dus dat was pas na acht maanden. En jij, waarschijnlijk heb je in die acht maanden niet eraan gedacht... van, hé, hey, er moet iets structureels veranderen op dit terrein. Of toen al wel. Later ja. heb je er werk van gemaakt. Ja, nee, tijdens die acht maanden hebben wij al tegen elkaar gezegd: Van dit, dit kan zo niet. En hier lopen we in vast. Maar op dat moment staat je hoofd er niet naar om dat ook nog te doen. Maar wel al hier willen we in de toekomst wat mee en eigenlijk ik denk drie à vier maanden nadat mijn vader gevonden is ben ik hier ook mee aan de slag gegaan want hoe en... los je het dan in de tussentijd op is dat hulp van familie buren ja we hebben echt een ontzettend lieve vriendenkring die we ook heel erg dankbaar zijn die ons heeft geholpen uh, die kwamen koken die boodschappen voor ons deden die met onze instanties hebben gebeld uh, die met ons juridisch hebben uitgezocht hoe dingen in zijn werk gingen. Um, en die echt dankzij hun hebben ons hoofd boven water kunnen houden. En de bank is gelukkig heel coulant geweest qua de hypotheek. Dat we keer op keer uitstel hebben gekregen. En nou ja, dankzij Stichting Zich niet konden. Is mijn vader net op tijd gevonden eigenlijk. Omdat we anders uh, ons huis in de verkoop, gedwongen verkoop hadden moeten gooien. En dan hadden we wel tot onze oren in de schulden gezeten. Als het nog twee maanden langer geduurd had? Ja, dan hadden we. Niet gered. Daar, daar, daar, daar is niet kennelijk iets voor bedacht. Nee. Dat is vreemd eigenlijk, hè? Dat is heel vreemd. Toen heb je dus een petitie opgezet. Ja. En wat stond daarin? Uh, nee, ik heb eerst onderzoek gedaan ja. voordat ik die petitie heb opgezet. En uit dat onderzoek heb ik na aanleiding van gesprekken... met de politie, slachtofferhulp en alle andere betrokken instanties... Uh, bedacht dat, het beste, dat de beste opties er zijn... dat er een aparte juridische status komt voor vermiste personen. En dat betekent dat je naast levend en overleden... ook geregistreerd kan staan als vermist. En om dat er doorheen te krijgen... heb ik dus meer dan 47.000 handtekeningen verzameld om dat er te krijgen. En dat heb ik aangeboden aan de Tweede Kamer. En nu? Nu komt daar een advies uitgerold. De afgelopen week is dat gebeurd. Ja, dat is afgelopen week gebeurd. Er is onderzoek naar gedaan of zo'n juridische status een mogelijkheid is. Um, en ze sowieso naar dat advies heeft uh, slachtofferhulp samen... ook met het van Gorkem. Die, die is ook een achterblijver. Uh, die heeft met allemaal instanties om de tafel gezeten... om in ieder geval het huidige beleid bij die instanties aan te pakken... En uh, het advies is ook nu serieus genomen om te kijken wat zo'n aparte juridische status teweeg zou brengen. En wat daarvoor nodig zou zijn. En daar ben ik nog niet uh, helemaal tevreden mee. Nee. Dus uh, vandaar dat ik ook heel blij ben dat ik hier mag zitten om uh, nog wat uit uh, te nou, Zeg maar, wat uh, moet, heb je nog op je wat leven? Moet er verder? Wat moeten verder? Nou ja, op dit moment is er het, het is een uh, vergelijkend onderzoek geweest wat ze hebben gedaan. Om te kijken hoe het op dit moment bij andere landen in Europa is geregeld. En daar is naar voren gekomen dat wij best wel voorop lopen in Europa... met regelingen die er zijn. Dus dat is hartstikke goed. Uh, maar daarbij hebben ze ook gezegd, we lopen al voorop. Dus waarom zouden wij op dit moment nog meer stappen nemen? Dat ik denk, van nou ja, laten wij als Nederland nog verder voorop gaan lopen. Waarom niet? Nog meer doen als we nog meer kunnen doen. Uh, ze willen wel... In plaats van, nou, nu kun je na vijf jaar een verklaring van vermoedelijke overlijden aanvragen. Dat willen ze terugbrengen na drie jaar. Dat je dat na drie jaar al kan doen. En met zo'n verklaring is dus iemand geregistreerd als overleden. Waardoor je dus wel aanspraak kan maken op een wezenpensioen. Een um, uh, levensverzekering, dat soort regelingen. Maar, um... maar, maar die aparte status uh, is nog steeds niet uh, mogelijk. Nee. Dat je dus behalve levend of dood ook als vermist geregistreerd kan nee. zijn. Nee, en drie jaar is gewoon nog steeds veel te lang. Want zoals bij uh. ons, wij kwamen na acht maanden al financieel echt in de problemen. Ja. Uh, dus drie jaar hadden wij het niet gered. Is die drie jaar grens eigenlijk een beetje bedacht... om te voorkomen dat mensen, zoals in eerste instantie tegen jullie... toen je je vader zocht, uh, gezegd werd... Ach joh, die zit lekker ergens in uh, Zuid-Frankrijk in het zonnetje. Misschien heeft hij nog wel een leuke verloofd ook. En uh, het komt wel goed. Ja. Is dat de redenering eigenlijk? Dat is de redenering, maar ook de politie heeft zelf gezegd... dat valt uit te zoeken. Ik bedoel, de politie doet echt wel onderzoek naar of iemand in Frankrijk zit. Dat is, zo, dat is te achterhalen. Nee, maar het, of, wat ik eigenlijk bedoel is om, dus me, om te voorkomen dat mensen deze sluipweg gebruiken... om van hun schuld af te komen. Misbruik te maken, ja, nee, absoluut. Is, is dat het dilemma? Dat is het dilemma, ja. Dat is het dilemma en dat moet ook serieus genomen worden... want mijn initiatief is helemaal niet bedoeld dat mensen er misbruik van kunnen maken... Uh, maar er zijn nu zoveel gezinnen die getroffen worden. En in verhouding zijn er eigenlijk relatief weinig mensen... die vermist raken uh, om hun schulden te ontduiken. Dus ja. daar is deze regeling niet voor bedoeld. Weet je trouwens hoe vaak het voorkomt in Nederland dat iemand vermist raakt? Ja, absoluut. Er zijn 700 tot 800 vermissingen die langer dan drie weken duren. Dus dat zijn langdurige vermisten. En er zijn 50 volwassen vermissingen per jaar... Uh, die langer dan een jaar duren. Ja. Goed, je bent dus nog niet tevreden. Wat nee, ga je hier nog aan doen dan? Ik ga binnenkort uh, met de, uh, in ieder geval de, weer de Commissie van Veiligheid en Justitie om tafel zitten... om met hun in gesprek te gaan over hoe nu verder... en de kabinetsreactie uh, om te kijken wat de mogelijkheden zijn... en wat er nog aangepast kan worden... Ja. Je blijft ermee, je, je heb je hier vast vastgebeten en je laat nu niet meer los? Ik laat nu zeker nog niet los. Ik wil wel heel graag, het, ik hoop het binnenkort af te kunnen sluiten... maar er zijn zeker nog openingen en uh, daar wil ik gebruik van maken. Ja. Helpt het misschien ook een beetje om het verlies van je vader te verwerken... of heeft dat niks met elkaar te maken? Ja, absoluut. Nee, dit is iets. Um, dit is zoveel ruimte voor verbetering. En ik denk dat dit een hele mooie nalatenschap is wat ik eruit kan halen. Nou, het zou mooi zijn. Dank je wel ja, voor je verhaal. Inge de Gries maakt zich dus hard voor een aparte status voor vermisten... om te voorkomen dat nabestaanden steeds verder in de problemen komen. Dank je wel. Zometeen gaan we verder. We beginnen met cases.